Ja, maar dat kan ik toch dus niet tegen de kandidaat zeggen? Uh, kun je nou niet eerder, uh... Uh, Ik bedoel, zou je nou niet met die notaris een overeenkomst kunnen maken... ...dat die kinderen op hun trouwdag vast gaan krijgen? Nee, natuurlijk kan ik dat niet, César. Trouwen is nog geen houden. Ja, je doet dat toch alsof ik het voor mezelf vraag. Ik denk aan die kinderen. Trouwen is duur. Ze moeten toch ergens wonen. Oh, ik wil zeker niet dat zeggen. ze ergens anders gaan wonen. Nee, nee, César. Geen denken aan. Ik laat alles wat ik gespaard heb. Mijn hele bezit na aan Coralie. Nou, dan mag ik toch zeker wel een klein beetje van de geluk mee mogen genieten. Is dat te veel gevraagd? In ruil voor mijn geld? Eet niet met je mes. Nee, tante. En ik verzeker jullie. De schrik sloeg me om het hart toen ik die twee kerels zag. Ja, want misschien waren ze wel gewapend. Kijk. Je kunt tegen een vent met een wapen desnoods iets doen. Hè? Met de blote hand. Mits je de juiste grepen kent. En die ken ik toevallig. eens, jongens. Nee. Nee, vraag me dat niet. Vraag me nooit om die voor te doen, want daarvoor zijn ze veel te gevaarlijk. Nee, kijk, jullie moeten goed begrijpen. Iemand met minder zelfbeheersing dan ik, die zou ongelukken kunnen maken als hij die grepen eenmaal kent en kwaad wordt. Ik heb een goede vriend gehad. Nou, die heeft zijn eigen broer. Om niets. Een vriendschappelijk stoeipartijtje. Langs de scène gebeurde het. Ze zaten te picknicken. Ze beginnen elkaar zo'n beetje te duwen. Jullie kennen dat wel. En eens vergeet hij zichzelf. En toen... Oh, verschrikkelijk. Zijn tweelingbroer. Hij is er nooit overheen gekomen. Ik moest hem dag en nacht gezelschap houden. Anders zou hij zichzelf iets hebben aangedaan. Ja, ik was zijn beste vriend, begrijpen jullie. We kenden elkaar al heel lang. We hadden veel meegemaakt samen. We begrepen elkaar zwijgend. Ik was de enige die die nog wou zien in die zwarte dagen. Oh, maar hij is er nooit echt overheen gekomen. Nog zie ik die begrafenis voor me. Oh, zo in en in triest, zo droef. Ja, we begrijpen het hoor, Boissel. Maar wat een geluk dat jij die grepen toevallig had. Ja, zo was het. Een geluk, want ik hoorde naar die twee kerels toe en ik schreeuwde... ...laat onmiddellijk die dame los, of anders. Nou, en ze zagen mijn gezicht wel dat het ernst was. Nou, behalve de grootste van de twee... ...en van met een gemeen litteken op zijn wang, ...die wou het toch proberen. En ik spring op hem af en ik... Boissel, wees zo goed en loop even naar het archief. Ik heb dringend een paar dossiers nodig. Ik heb hier de nummers en namen voor je opgeschreven. Dan hoef je ze niet te onthouden. Dat uh, bespaart vergissingen, nietwaar? En uh, wees overstandig niet zelf te gaan zoeken. Laat dat maar aan de archiefknecht over. Anders heb ik die dossiers vanavond nog niet. En ga nu maar meteen. Dank je wel. Ja. <tie> Marcel, ik geloof dat je op een boodschap gestuurd bent. De zit op zijn dossiers te wachten. Maar je hoeft het nog niet te doen op Het is nog voor tijd om precies te zijn, drieënhalve minuut. Hij heeft gelijk zeg. Die, die de mag je helemaal niet nog niet op een boodschap sturen. Nog niet? Ik ben zo die pikken als ik jou was. Moet jij zo vreselijk lachen? Hè? Papa Savon? Wat dan wel? Ja, pas op, papa Savon. Het, het, het leven is levensgevaarlijk. Vertel, Marcel, eens wat jij daar zo'n vreselijke binnenpret over hebt. Nou, vertel ook. Kneus die je bent, misselijke pennenlinker. Hm? Wou jij, Marcel, soms uitlachen? Hè? Dacht je dat je dat zomaar kon doen? Mij uitlachen, mij, Marcel. Zo hoef je bij mij niet mee aan te komen, hoor je, met die gevaarlijke grepen. Toevallig heb ik er zelf ook eentje geleerd. Eentje maar, zeker. Maar dan wil mevrouw u echt grote vanavond wel weten waarmee deze klokkenspel gebleven is. Ga jij nou maar naar het archief, Bossel? Ja, de tijd van de basis is even gaan. Kijk, op de trap hoor. Overal zitten schurken tegenwoordig. Morgen, heren. Moge Morgen, Moge heren. niet meteen aan gedacht heb. Dit jaar kom ik vast en zeker een aanmerking voor promotie. Dus... Ze hebben me vijf jaar overgeslagen, dus dit jaar moet het er wel van komen. En Lassaval is ijdel genoeg om te doen alsof hij ervoor gezorgd heeft. Goed denkwerk, sergeant... We aanvallen dus maar erop af. <totstukend> <totstukend> ah, je fies, je zo, raarze kerel, moet je maar een hoop werk bezorgen. Ja, inderdaad, heel wat. Maar eh, ik zou graag ook iets persoonlijks met u willen bespreken Ga zitten. Dank u. Nou, vertel maar eens wat je op je hart hebt. Nou, om het kort en bondig te zeggen, wat ik als oud maar je niet altijd gewend ben. Ik heb uw voorspraak nodig. als Altijd in mijn je te helpen. Oh ja. Dat kunt u zeer zeker. Ik, eh, ik zou namelijk graag promotie willen maken. En u bent de enige die mij hierbij helpen kan. Dat is kerel. Wie ben ik op deze afdeling? Dat overdrijft u. U bent de vertrouwensman van de grote baas. Eén woord van u, dat mijn gunst is voldoende. Nou, ziet u, ik ben altijd gewend geweest om mijn eigen bootjes te doppen. Maar in dit speciale geval eh, heb ik echt uw hulp nodig. En daarom ben ik bij u aankomen kloppen. Kijk, als ik iemand met pensioen ben... ...dan heb ik uitgerekend dat ik zeker 500 frank per jaar tekort zal komen. En uh, het idee dat ik niet eens behoorlijk rond zal kunnen komen van een pensioentje. O oh, ja, ik, ik, ik weet wat ze hier op het departement denken. Die, die, die Cachelin, die heeft een zuster met een miljoen, denken ze. Ja, ja, ja dat, dat mag dan waar zijn. Maar uh, daar zie ik nooit één cent van. Dat hele fortuin, dat hele miljoentje... Dat gaat naar mijn dochter. Ja. Oh ja, en een, en een vader en een dochter, dat zijn twee verschillende personen. Ik zie het al gebeuren dat vandaag en morgen... mijn dochter en de geluksvogel die met haar trouwt... samen in een rijtuig stappen en verdwijnen. W Waar blijf ik dan? Begrijpt u waarom ik bij u en alleen bij u gekomen ben? Ga binnen. Ah, de dossiers. Alsjeblieft. Dat zijn ze niet allemaal? Nee, meneer wel. De, de anderen konden ze zo gauw niet vinden. Hoezo niet vinden? Nee, ik, ik heb nog geld bezoeken. Iemand moet ze verkeerd gelegd hebben. Zeggen ze. Nou, maar daar zal ik dan nog wel werk van maken. Ja. Eh, geef me die lijst daar maar terug. Die lijst. Nou, er komt er nog wat van. Dus wat heeft dat te betekenen? Wat heb je daarmee uitgevoerd? Niets, meneer Lesabler. We gaan nu maar. Die Boissel. Mijn waarde collega, nu wat betreft jouw probleem. Ik uh, zal er met de baas over praten. En ik zal hem erop wijzen dat in jouw geval een promotie inderdaad van urgent belang is. Ik zal mijn best voor je doen. Ik, ik, ik, ik dank u hartelijk. Ik dank u echt hartelijk. En als ik ooit iets voor u doen kan, dan nogmaals, hartelijk dank. Sorgeant, ik geloof dat ik beter. Duur. De Te De duur. Geitje. Uh, wat kost het? Eén vrouw. Oh, dat valt mij. Nou. Alsjeblieft, dan moet je die. Het is mooi. Ja. Ik krijg er maar één hoor. Waarde de collega? Mag ik jou deze roos aanbieden in de hoop dat je me aan je lieve beeldschone dochter zult geven? <laughs> Waarbij het mijn hart met grote vreugde zal vervullen als je daarbij mijn naam zou willen noemen. Zeg haar slechts van mazen. Ja. De naam van het ministerie. <laughs> <laughs> <Grijgene> Hou goed vast, kutje, hè? Ah, Casuelet. Ja, dat dus, haar... is ouder. De beste keer goed dat ik je zie. Ja, ja, een, een, een grapje van mazen. Ah, een beetje meer levenserfst zou niet misstaan. staan. Ja, ja. Waarde collega, ik heb goed nieuws voor je. De minister heeft besloten op voorspraak van onze chef... En natuurlijk van mijn persoontje om jou in aanmerking te laten komen voor promotie. O ja. Het is nog niet officieel, dus tot december mondje dicht. Ja. Geen dank, het was een kleine moeite. Even de chef wijzen op jouw speciale probleem, dat was eigenlijk alles. Ja. Ik zeg maar zo, daar is slissable voor. Ja. Nogmaals mag ik u hartelijk bedanken. Het, het is echt een opluchting voor me. Het is een pak van mijn hart en als ik me ooit kan revancheren... We praten er niet meer over, graag gedaan, ja, ja, Kachin. Ja. ...kom je er niet meer onderuit, wassavond. Maar de collega... ...nu speelt je met de kaart, helemaal. Dat was het dan, meneer. heren. De andere collega's zullen nog een jaartje moeten wachten. Maar zij ontvangen bewijzen van compensatie... ...een gratificatie die van 150 fran tot 300 fran varieert. Ik verwacht van jullie allemaal het komende jaar weer een volledige inzet. En ik spreek tenslotte de hoop uit dat iedereen na het nieuwjaarsverlof weer volledig uitgerust en vol goede moed. en werklust op zijn plaats aanwezig zal zijn. Nou, ja, dit is gezet, de ja, maar van Cachelin had jij niets gezegd, eerlijk eens. Dat is een ja, ja. kastje Pieter hoor. Dankjewel Maas. Dankjewel, maas zeg Cachelin, er wordt zeker een feestje thuis, worden wij ook uitgenodigd natuurlijk. Wat? Als je het thuis gaat vieren, dan worden wij ook uitgenodigd. Ja, jij bent mee over de bloer. Beslist niet, hè. je weet wel waarom. Nee, trouw je nog eerst. Dat je dan nou respectabel door gemand wordt. Oh, ik wil niets liever dan dat, Casillaan. Ik weet dat jij een mooie huwbare dochter had. Heb je haar trouwens die roos aan gegeven? Ik het, ik heb er nu meer dan genoeg van. Hoe waag is het om mij, Boissel, steeds maar weer te passeren. En die lessable ieder jaar hogerop. Waarom hij wel en ik niet? Is dat rechtvaardig? Ja, daar moet je wat aan doen, hoor, Boissel. Ik? Ja. Ik, ik, ik, ik ga die Lesabel op, op een nacht opwachten. Ja, dat, dat. Dat ga ik doen en dan zal ik hem dus een ongenadig pak slaag verkopen. Als de gratificatie nou maar meevalt, dan ben ik al tevreden. Ik zeg. Gratificatie ben ik al tevreden. Als ik daarmee tevreden ben, ben ik daarmee tevreden. Wat is het Samuel, ik kwam u vragen of u mij de grote eer zou willen bewijzen om tijdens uw nieuwjaarsvolf bij mij thuis te komen dineren. De datum kunt u zelf bepalen.